Vandaag stonden drie mensen voor de rechter voor hun rol bij een uit de hand gelopen pro-Palestina-demonstratie. Vorig jaar bij de UvA in Amsterdam. Verslaggever Onno Beukers vertelt waar ze van verdacht werden. Een vrouw die wel bekend is geworden als de vrouw die op de shovel klom. Zij zou ook gegooid hebben met een stok, ook slaan met stokken. En zij klom dus om op die shovel om ook het werk van de politie te verhinderen. Daarna was er nog een man die had gegooid met eten en ook met een fles water richting de ME. En nog een man dus ook openbaar geweldpleging voor het gooien van stenen en ballonnen met een vloeistof. Die laatste man is vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. De andere man heeft een taakstraf van 60 uur gekregen. En de vrouw van 24 moet een maand de cel in. De straffen zijn lager dan het OM had geëist. Bolle Jos heeft weer een veroordeling aan zijn broek hangen. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel moet hier al 24 jaar zitten. In België kreeg hij er vandaag 13 jaar cel bij. Deze verslaggever van de VRT vertelt dat Bollejos de opdracht had gegeven om een in beslag genomen partij drugs uit een loods van de douane te stelen. Het waren zeven Nederlanders die de loods van de douane hadden willen overvallen in Kalmthout. Daar had 10 ton cocaïne opgeslagen gelegen, die de dag ervoor was gevonden in een container sojameel. Maar de douane had die drugs intussen verplaatst naar een andere loods. Dus de gewapende overvallers moesten zonder buit terugkeren. Ze konden worden klemgereden door de politie. Volgens het parket had het op een bloedbad kunnen uitdraaien als de drugs nog in de loods hadden gelegen. De vermoedelijke opdrachtgever, Bollejos, heeft daar 13 jaar cel voor gekregen. Hij is wel nog altijd op de vlucht, zit vermoedelijk in Sierra Leone... dus hij was niet op het proces aanwezig. En bij Schiphol was vanmorgen vroeg een ontploffing in een taxi. Waarschijnlijk gebeurde dat toen de chauffeur een bus deodorant gebruikte... terwijl die aan het roken was. Volgens de margeusee is het vuur van de sigaret waarschijnlijk in contact gekomen... met de dampen van de deodorant. De chauffeur raakte licht gewond. Het weer, het is zo goed als droog. Vanavond gaat het weer regenen. Morgen krijgen we wat meer zon en het wordt een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte dagelijkse files in Noord-Holland op dit moment. Om te beginnen de A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij de afwit Avenhoorn, vijf kilometer met vijf minuten vertraging. Tien minuten oponthoud op de A9, van Amstelveen naar Alkmaar... De hoogte van knooppunt Velsen.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 In een droom van blinde passie, vol van tederheid Was bekoring de belofte van een leven zonder spijt to believe in this could be love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 Zijn we ineens zo goed, ooh, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. hoe zijn we hier belandt? Wij ineens eens zo goed, goed bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. Doe Hoe zijn we hier beland? Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraar CZ staat onder verscherpt toezicht. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit komt CZ zijn zorgplicht niet na. CZ doet te weinig om wachttijden in de medisch-specialistische zorg... en in de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. De Joodse school Geiter in Amsterdam is bedreigd, bevestigen OM en politie. De dader is een man van 31 en die zit in Turkije. De Joodse school kreeg begin deze maand een e-mail waarin gedreigd werd dat er kinderen zouden worden gedood. De gemeente Hof van Twente moet zelf de ruim 4 miljoen euro schade betalen na een hekaanval. Hof van Twente wilde de schade verhalen op een it bedrijf maar dat kan niet, zegt het gerechtshof. En het weer vanavond en vannacht regen, 2 tot 6 graden, morgen eerst droog en zon, later regen en ongeveer 9 graden.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 you ask just what it is I see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 Voor de zoveelste keer wil geen ander nog. Give me